Lot Lewin met het NOS-journaal. Een internationaal arrestatiebevel uit tegen de afgezette Catalaanse leider Puigdemont. Hij had vanochtend in Madrid moeten zijn voor een verhoor door het Spaanse Hoogrechtshof. Maar Puigdemont is al een paar dagen in België. Het is niet bekend wanneer hij terugkeert. Het Catalaanse parlement verklaarde zich vorige week onafhankelijk. en meteen daarna werd het regiobestuur afgezet. Ze zijn onder meer aangeklaagd wegens opruiding en rebellie. De dodelijke schietpartij gisteren in de wijk Blerik in Venlo houdt verband met drugs. Dat heeft de burgemeester bevestigd op een persconferentie. In Blerik werd gisteren een man van 22 op straat doodgeschoten. De schietpartij zorgt voor veel onrust in de wijk. Het gebeurde vlakbij een school en meerdere verdachten renden daarna tijdens de vlucht door een kinderdagverblijf.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 Ook legde hij voor de terreurorganisatie in Raqqa en Mosul telefoonlijnen aan. Met zijn werk verdiende hij 50 dollar per maand. De bewoners van een huis in Vlodrop hebben per ongeluk hun eigen keuken in brand gestoken. Dat schrijft de regionale site 1 Limburg. Ze waren aan het klussen en besloten met een aansteker te controleren of de gasleiding lekte. Dat bleek dus het geval te zijn. De brandweer was snel ter plaatse. De keuken is verwoest, maar niemand raakte gewond. Het weer dan nog overwegend bewolkt met in het midden van het land kans op een enkele bui. Het is ongeveer 13 graden. Vannacht wordt het fris met hier en daar voorstaande grond. Morgen eerst kans op mist en daarna een bewolkte maar droge dag bij 12 graden. Dit was het. En op... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad beginnen de eerste dagelijkse files te ontstaan. Op de A1 Amsterdam Apeldoorn ben je alweer een kwartier kwijt met de file tussen de afrit Bunschoten en Barneveld. Op de A4 Amsterdam Den Haag het staat bij Hoofddorp een korte file. En bij Leiden nog eens 8 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is wel weer open daar. Op de A7 Zaandam Hoorn tussen Purmerend en de afrit A van Hoorn. al ruim 20 minuten vertraging. Een kwartier erbij op de A15 Rotterdam Gorkum tussen Knoop het Ridderkerk en Sliedrecht West. De a 4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 Met nu, de muziekboulevard. Een hele goede middag luisteraars. Het is donderdagmiddag, 2 november. 4 uur, dus tijd voor muziekboulevard live. Oftewel, Hans en Ronald in de middag. Een heel gezellig programma met een heleboel vaste rubrieken. En het enige vaste rubriek is kwart over vier. Dat is de nummer één hit van deze week. Om half vijf de column van Nel Kerkman. Om kwart voor hebben we de nummer één hit van het jaar. En deze maal heb ik gekozen voor 1968. Kwart over vijf hebben we Gauwe ouwe van de week. En om half het weer voor het komend weekend. En om kwart voor hebben we ook nog het Bisco-programma van Circus Zandvoort.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 Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. that Weet ook namens mij een hele goede middag. Ja, en belofte maakt schuld. Hè? En dus belofte hebben... maakt schuld, dus ja. je bij deze ingelost. Dus we hebben hem helemaal gedraaid nu. Ja, ja. en uh, als we, uh, wat hebben je hem gedraaid? Nou, innuendo van koei. Kijk, dat bedoel ik. Dat ja. bedoel ik. Uh, ik heb de evenementenagenda van november. En dat is de derde. Dat is dus... Uh, moet ik even kijken wanneer dat precies is. Dat is uh, morgen, morgenavond om zeven uur... Begraafplaats Zandvoort. En dat is een lichtjesavond... De vijfde is Zandvoort Loopt, een hardloop-evenement door Zandvoort. En ook de vijfde, het Zandvoorts Vrouwenkoor... Concert in Theater de Krocht, aanvang om drie uur smiddags. En nog een keer de vijfde, Stand-up Communion... Westside in muse Museum Podium, Zandvoort Museum, aanvang om drie uur. De twaalfde, culinair Rondje Zandvoort. Wijn- en spijswandeling langs acht restaurants, aanvang om twaalf uur. En ook de twaalfde... Jazz in Zandvoort met Gert Wantenaar. Theater De Krocht, aanvang om half drie. En de dertiende, The Furious. Eerste band in Theater De Krocht, aanvang om kwart over acht. De negentiende, Zandvoort Lacht. Stand-up comedian in Amsterdam Beach Hotel, aanvang om acht uur. En ook de negentiende, Zandvoort 500. Een lange afstandrace op circuit Zandvoort. En tot en met, tot en met 19 november, expositie Het Trio Mosquito's. Zandvoort Museum van woensdag tot zondag. Tot zondag. Dus er is heel wat te doen. Ja, het klinkt als een drukke een ja, drukke. Een drukke een drukke, drukke, drukke, maand. drukke drukke drukke. Ja, heel druk. Heel nee, druk. Ja, en er wordt heel... altijd gezegd: tegen de winter wordt het altijd minder. Maar dat kan ik in Zandvoort tot nu toe nog niet zeggen. Nee, nee, nee. Ze proberen het wel het hele jaar rond te, te ja. doen tegenwoordig. Dus. Ja, en, en, en in de zomer gaat het buiten en nu gaat het gewoon naar binnen. Ja, ja, Om, ja, ja, ja. Onder het motto: wij zullen doorgaan. Ja. Nou hoorde ik van de week uh, iemand zeggen op het uh, Kerkplein dat het zwinters nog steeds een spookstad is. Oh, Maar ja, spooken maken ook. Heel ja. veel herrie, hè? Dus, nou, uh, dat is, uh, is mijn zwart voor Halloween, denk ik dan. Hé, <laughs> hey, zullen wij eens de nummer 1 van de Nederlandse top 40 doen? Een hele goeie. Ja, dat is What About Us van Pink. En volgens mij is dit al de derde week op ja, rij. klopt. De klapper van de week, week, week. Ja, Hold on little girl show me luisteraar hij heeft <tot> wel <tot> door bad dat, dat ik uh, uh, niet is uh, <tot <tot Dus we, we, we, we Verrommelden even de verkeerde ja. tussendoor Ach, het, het is lieve hè dus dat is ja, dus we doen deze even eerst in de vlak achteraan dan doen we alsnog kijk een... dat bedoel ik het is net live, hè? We lossen hem gewoon op. Ja. <laughs> Ja, maar ik vind dit. Ik moet eerlijk zeggen over dit plaatje. Ik vind het een van de betere op het moment. Daarom staat hij natuurlijk ook nummer 1. Yeah. Maar ik vind het. Ja, de rest, dat is. Uh, uh, yeah. Ja. Ja, Dan zullen we het verder maar niet over hebben. met P, hè? Ja, ja behoorlijk, Ja. ja nou, de, de, hiervoor hoorden we uh, To Be With You met. van Mr. Big. En dit was natuurlijk pink. Met What About Us? Ja. Nou. En nou ben ik, jij weer aan de nou beurt. Nou ben ik weer aan de beurt. En De, de eerste klaproos is, uh, ja, is uitgedeeld. Ja, je wil het niet weten, hè? Er is een, een klaproer uitgedeeld aan burgemeester Meijer. Vorige week vrijdag was de start van de jaarlijkse Poppiekampen in Zandvoort. Burgemeester Nick Meijer ontving een delegatie van Royal Canadian Legion, branch No. 05. De vrijwilligersorganisatie die jaarlijks in Nederland poppies, dat zijn papieren klaprozen, uitdeelt. Meijer kreeg als eerste in Zandvoort een rode, rode poppy opgespeld door de Canadees Danny Murphy. Dat is, niet, dat is niet de wet van Murphy, hè? Dat, is nee, een, nee, dat is een ander. Is, en het is ook niet Eddie. En, nee, nee, nee, nee, hij zei Danny. Benny. Danny. De vader van Eddie. Ja. Elk jaar in oktober en november... zie je de poppies oh. revers en kragen van de gehele bevolking... in voornamelijk de anglo saxische landen. Sinds 1921 is de poppy het symbool van herdenken... en visueel teken van het niet willen vergeten... van de soldaten uit het west. Die tijdens de wereldoorlogen zijn gevallen voor onze vrijheid. Later kwamen daar ook andere oorlogen en andere nationaliteiten bij. Komende zaterdag worden de poppies op het raadhuisplein voor de entree van Albert Heijn uitgedeeld. Dus ik weet niet of je een poppy wil. Nee, nee, nee. Jij nee, niet? nee, nee, nee. nee. Ja, ik hebt... vind het ook niet erg als, het, als ik hem wel zou dragen. Nee, maar, maar. nee. Ik, nee. De, wij, ik vind uh, het wel goed. Wij, uh, wij zijn, uh, hebben veel vakantie gehouden in, in Oosterbeek. En daar hebben ze die eerbegraafplaats. En dan zie je in die periode inderdaad uh, uh, kransen liggen met allemaal van die poppies. Hè? Die worden dan met die poppies. Ja. Het is heel indrukwekkend allemaal. En uh, ja, ik denk ook dat we het niet moeten vergeten wat er gebeurd is. Nou, het is niet alleen natuurlijk voor de... Het, het, het, het komt uit de gemene bestlanden. Ja. anglo saxisch is er weer zo. Dat ik denk... Nou goed. Maar Uit de gemene bestlanden. Uh, voornamelijk uit uh, Groot-Brittannië. En die eren hun veteranen ermee. Ja. En dat is, je moet je veteranen niet vergeten. Moet je eren. Nee, dat vind ik ook. Ja. ja ben jij ook een veteran of niet? Nee. Oh, nee. Heb, ja, je, uh, heb je wel in dienst wat? gezeten? Nee, jong. Ik had twee broertjes die niet meer voor mij in dienst zijn jo, geweest. Jong, jong, jo. Ja. Dus ik ben ze niet voor veel dankbaar. Maar daarvoor. Ja. Ah, nou, zo, nijters. Je... Ik heb uh, vijf jaar erin mogen zitten. Vijf jaar. Vijf jaar. Je bent niet zo geboren. Nou weet je ook waar mijn haar gebleven is. Of niet? Ja, precies. <laughs> ja. Ik, uh, we gaan verder met de Reen van de script. Hartstikke goed. Ik woke up this <middels> morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, my world don't seem right. Can we just go back to being us again?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 zodat je shit.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 Dat was uh, Rain van de script. En er vlogen meteen eentje achteraan. Maar goed, dat is, uh, was even niet de bedoeling. Ah, ja, het is een Murphy-dag vandaag. Nou, dat mag ook wel eens een keer. De column, de column van de week van, de week van de week. Nel Kerkman. Volgens mij is het vertrouwen ver te zoeken in de Zandvoortse politiek. Ik heb het over extra raadvergaderingen van afgelopen maandag. Met veel interesse heb ik thuis geluisterd... naar het debat over de verantwoording die Demmers gaf over zijn besluit... om zijn functie met onmiddellijk ingang neer te leggen. Het onderlinge vertrouwen in het college is zwaar beschadigd... door ambtelijke informatieve mailverkeer... van Demmers naar Ko van de Graaf en springtij. Maxima zou zeggen, een beetje dom, Michel, Michel. De oorzaak van alle onvrede en problemen... is de dans met de kip en zijn gouden eieren. Waarbij de watertoren de kip is... Met daaromheen het parkeerterrein als zijnde de gouden eieren. Er is jarenlang onderling flink wat afgekakeld. Maar het duurzame ei is nooit gelegd. Het begon allemaal in 2006. Met de verkoop van de watertoren van de gemeente aan de watertorenzand voor het CV. Met als mede-eigenaar Co van de Graaf. Voor het luttele bedrag van 25.000 euro. De, onder, de onderhandelende wethouder destijds was, jawel, Demmers. Het koopcontract rammelt aan alle kanten. Want de gemeente heeft tot op heden een vinger in de pap en deelt mee met 50% winst bij de renovatie van de watertoren. Inmiddels zijn er al enige wethouders gestruikeld over de kip die ondertussen bloed, bloedluis heeft en aardig in de rui zit. En de gouden eieren hebben hun glans al aardig verloren en zijn besmet met bestrijding van Viprofiel. Dat is een moeilijke naam. Het college is zeer naïef geweest om demmers op het project Watertorenplein te zetten. Dat is de kat op het spek binden. Je kan er wachten dat het een keer misgaat. En hoe nu verder? GBZ heeft aan het na het vertrek van Demmers dat zij uit de coalitie stapt. Volgens Astrid van der Belt komen we de vijf resterende maanden er wel doorheen. Halleluja. Hoewel de onderlinge vertrouwen zoek is, zullen de mouwen toch flink opgestroopt moeten worden. Er is werk aan de winkel, met een rammelende parkeer, parkeer-enquête en vol bouwen van allerlei pleinen. In zijn slotwoord zei de burgervader destijds de vergadering dit: Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet natuurlijk van een ander hoe hij die problemen op moet lossen. Toch kom ik met een mogelijke oplossing: de watertoren loskoppelen van het bestemmingsplan en verder gaan met het plein. De kip redt het wel, zonder de gouden aheren. Ach, die lustig o iedereen, Nel Kerkman.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 Daio Kroes. Dynamite. Inmiddels Hans, we hebben inmiddels hebben we, uh, twee gasten in de studio zitten. Hans. Hans, dat ben jij, Hans. Ja, ja. Hans. Hans. Hans, Hans. Hans. Hans, Hans, Hans, Hans, Hans. Ja, ik, ik Hans, was er was even, ik was druk bezig. Ja, je batterijen zijn op, hè? Nee, de, ne, nou, ja. nee, dat valt wel mee hoor. <laughs> <laughs> ja, we hebben twee gasten in de studio en die zijn van, uh, als ik het goed begrepen heb van Stichting Zuiderduinen. Stichter vrienden ja, ja. van de Zuidduinen. Nou, <laughs> vertel u daar eens wat over. Um, ja, wij zijn nog niet zo lang geleden opgericht. Ja. Uh, eigenlijk zijn we begonnen met uh, uh, het alarmerende bericht... dat de dennenbomen in de Zuidduinen allemaal gekapt zouden worden. In ieder geval een groot deel daarvan. En ja, dat vonden we gewoon verschrikkelijk. Ja. Het is een schitterend stukje duin... waar heel veel verschillende vogeltjes zitten... Uh, en waarom die bomen weg moeten na zoveel jaar, dat, dat, dat leek ons gewoon onzinnig. Het is onderdeel van het Natura 2000 project. En dat is uh, Europees, dus dat was het antwoord. Um, we zijn er niet mee akkoord gegaan. En we hebben geprotesteerd bij Waternet. Ja. En enkele van ons zijn nog verder gegaan. Die zijn zelfs via de staatssecretaris om tot gesprek te komen over dit geheel. En uh, dat heeft ertoe uh, geleid dat de bomen mogen blijven staan. Ja. Dus daar zijn we eigenlijk ontzettend blij mee. We hebben daar een handtekeningenactie ook voor gevoerd. Ja, ik, ik hoorde dat u uh, ongeveer 400 handtekeningen had gehad. Ja, echt. In, in, no, time, oh, in no time hadden we 400 handtekeningen ja. bij elkaar. En die hebben we ook aangeboden aan Waternet. Ja. Uh, en die hebben daar dus ook op gereageerd. als zijn er, nou ja, oké... Okay, uh, dan zijn jullie een gesprekspartner. En toen hebben we ons dus uh, in een stichting... als, als, als stichtingvorm uh, voortgezet... in plaats van een aantal individuen. En we hebben eigenlijk hele goede uh, contacten met Waternet... en ook met de gemeente. Uh, we hebben ons heel goed laten voorlichten wat Waternet dan wel doet. En daar zitten natuurlijk ook hele goede dingen bij. De Amerikaanse vogelkers moet bestreden worden... Dat is, uh, is zo'n woekeraan. Ja. Um, we hadden in het begin ook niet zo'n begrip... voor die kaalslag hier in de Duinen. Maar als er dan uitgelegd wordt... Uh, met welk doel dat gebeurt... dan wordt dat ook allemaal wat duidelijker. En eigenlijk uh, zijn wij dus... Een, een soort tussenpersoon... tussen de bevolking... de, de, de buurtbewoners ja. van de Zuidduinen... de gebruikers van de Zuidduinen... en Waternet... Dus uh, ja, zo willen wij ons eigenlijk profileren. En de reden waarom wij hier zitten... is dat wij zaterdag 18 november een werkdag hebben... Ja. Uh, waarbij wij dus uh, wat rommel opruimen... nog wat uh, exoten ver verwijderen... en allerlei uh, uh, werkzaamheden in de Duin nog hebben. Samen met Waternet, die zorgt voor de keten en het uh, gereedschap. De gemeente is aanwezig. Wij zijn aanwezig met koffie en koek. En uh, de bedoeling is dat wij dus een aantal mensen in de Zuid... Uh, kunnen mobiliseren om ons te helpen. Nou, Helemaal goed. En, we, zullen we eerst de muziekje doen? Ja, gaan eerst de muziek. Dan we gaan we straks even gaan we weer even verder. Ah, okay. Deze vond ik op de een of andere manier toepasselijk. Niet persoonlijk bedoeld, hè, dames? Wij zijn dol op de bossen...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 Niks pikken voor de lijn, dat mag bij ons overwodig zijn. Jo met de banjo en Lien met de mandolin, kaatje met de mondharmonie yeah. kaartje, truitje met de luitje, je moet dat club niet zien, dol op een man, dol op een man, we zijn zo dol op een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 is alles puur, wij hebben nog figuur, wij zijn een stuk ongerupt natuur. Jo met de banjo en lief met de mandoline. kaartje met de mondharmonie, kaartje, treutje met de luikje, je moet dat glipje zien. Dol op een man, Dol op een man, we zijn zo dol op een man.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 Wanneer het zonnetje brandt, wij zijn de ronden van Nederland. Jo met de banjo en Lien met de mandolin. Kaartje met de mondharmonica, ja. je met de luidje, je moet dat flippie zien. Dol op een man, dol op een man. We zijn zo dol op een mandolin. Ja, de jong. Ja. Met de wandelclub. Ja, we hadden, we hadden de dames nog niet voorgesteld. Maar de, dames, de ene die heet Greet Bos. Ja. Ja, en de andere heet Leonore Woerdeman. Ja. Nou, dus <laughs> we weten wie we te maken hebben. Want dat is toch wel belangrijk. Uh, nou, we gaan eventjes vertellen. Wat, wat gaat de 18 november precies gebeuren? Vertelt u dat eens. En hoe kunnen mensen, moeten hun eigen opgeven? Of hoe gaat dat? 18 november hebben wij een werkdag... Um, die begint om tien uur. Misschien moet je het geen werkdag noemen. Dan krijg je meer mensen. <laughs> nou, De mensen om... hebben best een aversie tegen werk. Hè? Dat ja. zou kunnen. Maar het is natuurlijk wel een leuke werkdag. Want um, we zijn met z'n allen. We gaan um, uh, het duin in. Uh, drinken eerst een kopje koffie. We hebben koek. En we gaan het duin in. Uh, om onder andere wat uh, kleine zaailingetjes van de esdoorn te verwijderen... want Waternet wil niet dat het bos erg gaat uitbreiden. Verder zijn er nog wat um, exoten, zoals dat heet... planten en struiken die dus niet in de duin thuishoren. Wat er nog over is van het werk wat gedaan is... dat wordt ook nog verwijderd. Maar er ligt natuurlijk ook heel wat zwerfvuil en puin rond. Um, en dat willen we natuurlijk ook weg hebben. Dus zo doen we het een en ander. We worden in twee groepen verdeeld. We zijn om tien uur aanwezig uh, op de Tolweg. Hoek Frans-Zwaanstraat, daar staat een keet van Waternet. Daar is de koffie en de koek. En um, nadat we in twee groepen zijn verdeeld... Uh, gaat de ene groep gaat de zeilingen weghalen... en de andere groep gaat naar het parkeerplaats Zuid en daar puinruimen. Dus uh, verder worden er ook nog uh, takken verzameld, want die worden in de stuifkuilen gelegd tegen het verstuiven. En uh, nou, dan zijn we toch denk ik wel met z'n allen bezig tot een uur of twee. Uh, daarna, uh, het puin wordt weer opgeruimd door Waternet en uh, alle gereedschap wordt ook door Waternet uh, voorzien. De vuilniszakken en de handschoenen, prikkers en dergelijke. Dus dat is zo'n beetje het plan voor de zaterdag 18 november. Nou, nou, dat heet toch wel een werkdag hoor, vind ik. Als ik dat zo <laughs> Ik denk dat we het heel leuk kunnen hebben met zalen. Ja, en we hopen natuurlijk op mooi weer. Ja, ja als als we, het heel we goed ja, ja. Maar van 10 tot 2. Het is, ja, is niet de hele dag. Nee, nee, het is dat, een paar Dat, ik, dat is wel zo. Ja, ja, dat is ja, zo. Ja, ja. Ja. Het is een halve werkdag. Nee, nou ja. De rest van de dag heb je vrij. Meer, meer van AOW. Ja. Ja. Mag je bijkomen van de spierpijn? Dat komt. Het. Ja. Ja. Als ze Ieder... heel goed in zijn in puinruim zijn. Dan moet ik moet ook even naar de raad sturen. Ik wou dat net zeggen. <lacht> ik, ik wou net zeggen. Misschien <lacht> zou het wat voor de raad zijn hier. <lacht> Iedereen is in ieder geval van harte uitgenodigd. En eh, vooral de mensen natuurlijk die de Zuidduinen een warm hart toedragen. Die daar met hun hond wandelen. Graag willen dat het gebied schoon is. En eh, ja. Dus, ja, dus ik kan alleen maar zeggen, heel Zandvoort moet gewoon komen eigenlijk. Als dat zou kunnen, want dat zou we hartstikke vinden. Want wie in Zandvoort hebt, geen hart voor de, voor de duinen hier, neem ik aan. Absoluut. Ja, ja toch? Ja, zo ja. is het. Oké, okay, ja. gaan we weer even een paar keer. We gaan, keer gaan nou sterker. We gaan nou... zich deze nog! Ja, ik heb geen informatie, want ik heb nu alle informatie van van de Zuiderduinen. Je me hebt luk. geen informatie, Nee, Hans. nee, nee. Wie gaan we draaien? Vertel nou, eens. Nou, dat is... Uh... Oh, oh, de dat, oh, dat is niet zo moeilijk. Dat zijn de BG's. En, en die de Australische groep, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. ja het, en... is, het is geen groep meer, hoor. Het nee, is, uh, het, is het, een, sollicit, ja. het is er nog één. Het is nog één. De rest is helaas overleden. Ja, die zien er niet zo goed mee. En uh, ja, ik vind het een, uh, ja, ik vind het een mooi plaatje. Eén van de mooiste die ze gemaakt hebben. Oh, nou, oké. Okay. We gaan luisteren, anders. Dat zou We hebben nog steeds gasten, hè Hans. Ja, we hebben nog steeds gasten. Wij hebben gasten, twee gasten van de stichting Zuiderduinen. En ik wil even vragen, als ze contact met u op willen nemen... hoe moeten ze dat precies doen? Dat kan via contact. Zuidduinen-zandvoort.nl ja. uh, Als ze mee willen doen, kunnen ze zich daarop melden. Voor de rest zijn wij te vinden op uh, ja, uh, Facebook. We hebben een Facebookpagina. Dat is ook uh, zuidduinen zandvoort uh, en we zijn sinds kort op uh, Nextdoor, dat is de. de buurpagina. Daar de ja. zijn we ook te vinden. Dus daar kunt u ook op reageren. En we hopen eigenlijk op. Uh, ja, toch best wel een uh, grote opkomst. Ja. Als je 400 handtekeningen. in twee weken kunt verzamelen. dan verwachten we dat van die 400. toch wel een aantal mensen enthousiast blijven. Ja, ja, ja. u hebt ook een website? We hebben ook een website, een hele leuke: www. .zuidduinen-zandvoort.nl Vergeet het streepje niet. Nee, <laughs> makkelij makkelijker kan niet eigenlijk. Makkelijker kan M makkelijker niet, kan niet. Kan nee. Um, nou, wat mij betreft van harte ondersteund. Als, uh, als uh, de, de mensen uh, lid willen worden van uw, van uw stichting, ja. uh, kost dat iets? Nee, kost absoluut niet. Nou. nee. Nee, maar hoor. donaties zijn altijd ja, welkom. Nee, dat is, dat is, dat is, dat <laughs> ja. is vrijwillig. Ja. Maar het is nee, niet zo dat is... je lid wordt dat het 25 euro kost. Nee. Of zo. nee. Nou. Het is geheel uh, ja, vrijblijvend heet ja. het dan. Ja, ja, zo heet het ook. Ja. Dus we hopen echt op uh, van die 400... Uh, nou ja, als we een kwart hebben... zijn wij al heel blij ja. op onze eerste werkdag. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. ja. Nou, nou de, de rest ons, denk ik, uh, jullie heel veel succes ja. te wensen. Dank u wel. En, uh, en jullie uh, heel hartelijk dank. bedankt uh, voor jullie tijd voor ons. Graag gedaan. Ja. Okay. En, en nu de tijd die u genomen hebt. <laughs> dank je. En uh, ja. ik zal u nog wat adressen geven waar u nog een beetje publiciteit kan vergaren. Heel graag. Gaan we doen. Ja. Heel okay. graag. Dank heel u wel, dames, dames, mooi initiatief. Bedankt. bedankt. Maar deze kon niet missen. I have the tiger van Survivor. Hé hey Hans, mooi initiatief dit. Ja, ja, we zijn nu weer met z'n tweeën. Ja. Ja, ja. dat, was ja, even. dat uh... ja, dat is uh, toch wel eventjes zo improviseren zoals dat heet. Hè? Improvi wat dan? Improvidingers. Oh, dat. Ja. <laughs> uh, ja, nou moet ik zeker wat ja. nieuws hebben. Ja, ja, ja. ja. Daar ja. was ik al bang voor eigenlijk. Dat zal tijd zijn worden dat je moet ja, ja, ik weet het. Maar ik we ben er heb... al een beetje aan gewend, Hans. Ja, maar ik heb niet zoveel te vertellen vandaag, denk ik. Nee. Een story of your life. En nou, nee. dan schrijven we er <laughs> nog eentje. Ik real six-string. vijf en Played het in mijn vingers, Was het zomer of Summer of 69. Ja. Zowel gewoon de zomer van 69. Ja, meer is het gewoon niet, hè? Ja, ja ik, ik wil toch nog een keer een, een oproep doen om, uh, om alle dus eens op die uh, website te gaan kijken. Want het is een hele interessante website van uh, zuiderduin-zandvoort.nl. We hadden net uh, twee gasten bij ons in de studio: Greet Bos en Leonore Woederman. En ik moet zeggen, echt was, uh, de mensen zijn heel enthousiast en ik hoop. Uh, ja, dat ze 18 november uh, heel veel aan, aanloop krijgen voor hun uh, een werkdag. Ja, dat hoop ik ook. Ja, ze verdienen het. Dus... Ja, precies. Oké, ja. hey, we gaan de laatste doen van uh, dit uur, Hans. Hartstikke goed. Dus uh, dan horen we elkaar weer na reclame. Nu na na reclame. reclame en de weer zijn we de weer. Oké, okay, tot straks. Hey, doei. You're never going out of style, ooh, pretty baby. This world might have gone crazy. The way you save me, who can blame me when I just wanna make you smile? I wanna throw you like Michael. I wanna kiss you like Prince. pick you up in a Cadillac Like a gentleman Bring it glamour black Keep it real to me